De nieuwe releases van jonge nieuwe bands, maar ook oude muziek van oldschool bands. Ja, welkom terug bij alweer het tweede uur van deze alweer negende aflevering... en november special van Play It Loud Dutch Fury. Vrijwel direct na het eerste uur, geen nieuws dus weer. En tegenwoordig maandelijks terugkerende met het programma speciaal voor de florerende Nederlandse metal scene... met zowel opkomende als doorgebroken en succesvolle acts...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 En de vaste Play It Loud luisteraar weet natuurlijk al lang... dat ik elke uitzending een uur stevast begin met een uuropener, Dat ditmaal lekker symfonisch is. En we sowieso tot aan het eerste helft van dit uur blijven horen. Een half uurtje power metal vrouwen dus aan de Leende eer het uur te openen met hun nieuwste single The Ripping. Dat komt van hun op 8 november verschenen nieuwste EP Dance with the Devil. The Ripping is een aangrijpend nummer dat fungeert als een wervelwind van emoties... en gevoelens van voorgevoel en verdriet... verwoord door middel van pakkende elektronische synth melodieën en moderne zwaarten. Het duikt in collectieve thema's en drukt de desolutie uit... over het huidige pad van de samenleving naar dreigende en onontkoombare gevolgen... Martijn Westerholt merkte op, The Reaping is een zeer expressief nummer met een serieus onderwerp waar de wereld en maatschappij naartoe gaat en metaforische stormen aan de horizon. Muzikaal is het nummer te herkennen als een typisch Deleen nummer vol stevige gitaren, maar ook met de zeer herkenbare jaren 80 synth-elementen waar Deleen bekend om staat. Ook de symfonische metalgrootheden Epica hebben een gloednieuwe single uitgebracht, getiteld Arcana. Het nummer luidt een nieuw hoofdstuk in de 20 jaar lange geschiedenis van Epica en markeert de eerste nieuwe release van de band sinds het hitlijstalbum Omega uit 2021 en de samenwerking CP de Alchemy Project. Het biedt een kijkje in de toekomstige muziek van de band die in 2025 uitkomt. En Epica merkte op. Arcana begeleidt je door de universele, uh, universele stadia van spirituele evolutie in het leven. Het leidt de weg naar een hoger bewustzijn en spiritueel zelfbewustzijn. Het schrijven van dit nummer was een spontane inspanning, dus het kwam snel tot stand. Wat zo natuurlijk aanvoelde dat het zichzelf schreef. De muziek bevat klassieke epica-elementen, maar heeft een aantal vibes die je doen denken aan alternatieve rock of moderne metal uit de jaren 80. Een Arcana van epica hoor je natuurlijk nu bij Play It Loud met aansluitend nog zo'n symfonische metal-topper.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 Bijvoorbeeld onszelf zojuist onder in de betoverende wereld van de nieuwe single release van de symfonische metalband Black Briar. Floriography. En dit stuk combineert... krachtige riffs en delicate orchestraties, waardoor een boeiende sfeer ontstaat. De teksten roepen een verborgen wereld op... waar mysterieuze bloemen geheime boodschappen... met zich meedragen en easter eggs... in de melodie onthullen. Sora Kok merkt op. Floriography markeert... het begin van ons komende derde studioalbum. Het is een nummer vol mysterie. De donkere academische wereld ontmoet... Sherlock Holmes. De hoofdpersoon van het nummer... ontcijfert verborgen berichten... van een geheime minnaar. Door middel van de... Victoria v Victoriaanse taal... ...van Bloemen cryptische poëzie, lyrische acroniemen en tekens die in bomen zijn uitgehouden. Misschien heeft ze er zelfs een paar voor jou achtergelaten. En voor we naar het tweede en hardere deel van dit tweede uur gaan... heb ik nog een blokje Power Woman voor jullie in petto. Te beginnen met Alicia. Dit is opgericht in 2021 en een slimme mix maakt van krachtige zang... pakkende melodieën en stuwende ritmes. Geïnspireerd door legendarische acts als The Gathering... Evanescence, Rhythm Tentation en Kate Bush. Sinds hun oprichting in 2021 weet de band het publiek... ...te boeien met hun dynamische liveshows. In november 2023 verscheen hun debuutalbum Underneath. Dat aandacht trok op gerenommeerde evenementen als Femme, Kabaal regionaal... ...en een uitverkochte show in Nieuwveen Live. Op 14 november presenteerde de band met trots hun gloednieuwe video... ...voor het emotioneel geladen nummer September. De track is afkomstig van hun album Underneath... ...dat op 6 december via Wormhole Death is verschenen. Dit betoverende nummer neemt de luisteraars mee op een emotionele reis... waarbij de kenmerkende symfonische elementen van Alicia... worden gecombineerd met een verhaal... doordrenkt van introspectie en persoonlijke groei. September onderzoekt thema's als ontkenning, herstel en innerlijke strijd. Muzikaal gezien is het nummer een hoogtepunt. De hoge zang van Lisbeth Cordia, het ingewikkelde gitaarwerk... de atmosferische toetsen, de energieke drums en de slimme baslijnen... zorgen samen voor een opbeurend geluid. Het is een bewijs van het vermogen van Alicia om suggestieve teksten en melodieën te creëren die een blijvende indruk achterlaten. Niet hard genoeg zijn. Alleen hier elke maandagavond te horen op ZFM Standvoort. Nederland gevestigde progressieve moderne metal collectief Slidian... had op 1 november hun gloednieuwe volledige album Futuroscope... en hun officiële videoclip voor het nummer Panopticon gelanceerd. Slidian maakt progressieve moderne metal met een persoonlijk tintje... en een krachtige combinatie van melodie en groove. Met elektronische en symfonische elementen vermengd met beukende riffs... zorgt de band ervoor dat je een up-to-date heavy metal ervaring krijgt. Na De twee eerder gereleasde EP's Night Vision uit 2020 en Existence uit 2022... Brachter Bent dus begin vorige maand hun achttrek track debuutalbum. Langspeler Futuriscope uit met daarop de eerder verschenen singles Superhuman, Art, Distort and Disruption, Disrupt en het zojuist gedraaide Panopticon. Het metalbeest Slidian zit nooit stil en is klaar om de metal scene te veroveren. En met Slidian komt een eind aan het relatief rustige uur en ga, eerste uur en gaan we door naar het hardere tweede deel. Beginnende met de volgende band, de progressieve en technisch death metal band Sea of Consciousness en die is ontstaan uit de overblijfselen van Ferris Dij... tijdens de covid-crisis in 2019. Gitarist Daniel Sitoski en drummer Istvan Timmermans... begonnen met het uitbouwen van hun podiumidee... en het vinden van andere bandleden die bij hun visie pasten. De band combineert verschillende genres... tot een melodieuze progressieve compositie die de worstelingen... ...en in het leven tot uitdrukking brengt. Een thema dat past bij de tijd van het ontstaan van de band. Een debuutalbum die de naam van de band draagt... ...verscheen begin dit jaar en op 8 november dropte de band... ...hun eerste nieuwe materiaal sinds het debuutalbum... ...in de vorm van de gloednieuwe single Endless. En die ga je nu horen.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 Sea of Consciousness draaide ik de nieuwe metalband Kerosy met hun op 15 november gereleasde debuutsingle Psychotic. In het voorjaar van 2025 zal de band hun debuutalbum tevens conceptplaat La Lure du Vide gaan uitbrengen. Kerosy is ontstaan uit restanten van een vorig project genaamd Enter the Void en hiermee het roer om te gooien met een intiemere bezetting. De band Leden haalde zangeres Dawn Dumas binnen en sindsdien druk aan het werk gegaan om alle pijn en ervaringen om te zetten in nieuwe muziek, maar ook ook het oude muziek te, te eren met nieuwe zangteksten en aangepaste composities. We kunnen in de toekomst meer muziek van deze band gaan verwachten, dus we houden ze in de gaten. Een tijd voor een portie black metal afkomstig van een internationale band, mogen we wel zeggen maar wel uit Nederland, want Aaron Engmar brengt een unieke mix van Europese black metal met invloeden uit het Noord en Zuid. Oorspronkelijk opgericht door de Griekse gitarist Mahes en de Nederlandse zanger Lord Abagor heeft de band inmiddels een internationale bezetting met de Italiaanse muzikanten drummer Alessandro en bassist Simone Esperti. Na hun debuutalbum in 2021 bracht de band vorig jaar Atavism en Dying Stars uit. Met een helder en melodieus geluid dat doet denken aan de Section en Demo Borgier. Invloeden van Septic Flash en Rotting Christ zijn ook te horen. Waarschijnlijk een gevolg van Mahes achtergrond. Aaron Ekmar levert een krachtige melodieuze black metal ervaring met internationale flair. En Deze opkomende kracht in de melodieuze black metal heeft op 13 november... voorafgaand aan hun centrale europese Tour met Gorgoroth... hun lang verwachte krachtige nieuwe single V-Victus uitgebracht... En is afkomstig van hun aankomende derde album, dat ergens in de herfst of winter volgend jaar zal verschijnen. En VV, dus hoor je natuurlijk nu bij Play It loud, Jury. Naar Play it Loud. Het harderige daarwerk hoort u alleen hier op ZFM Sandford. Melodieuze black metal van Aaron Angmar... gingen we moeiteloos over in de melodic death en doom metal van Curb Satus. Die te ere van hun 30-jarig jubileum op 28 november... het nieuwe derde nummer in een serie van vier getiteld... The Ruins of Our Sanity hebben gepresenteerd. En hiervoor released de band de singles Nothingness in september... en The Burning Void Within eerder in november. En voor ik jullie alweer meeneem naar het laatste nummer van deze november special... van Play It Loud Dutch Fury laat ik jullie eerst nog even weten... waar we deze week last minute nog naartoe kunnen... Uh, Met concerten, middels de concertagenda. De Play It Loud Concertagenda. Het Franse duo IWAR noemt hun genre Viking Trance niet toevallig ook de titel van een debuutalbum dat op 20 september verschijnt via, uh, bij Season of Mist. IWAR mixt shamanistische drums met de transfokalen van zangeres Asroon en het traditionele Noorse volk. Ofwel stel je een parallel universum voor uh, waarin Vikings synthesizers hebben ontdekt en aan het het slaan op techno. Op Viking Trance vind je een saga van tracks gezongen in de toonsoort chaos. Misschien heb je IWAR al gezien op een festival, maar in onze stemming. stemmig donkere Pandora... komt dit duo pas echt tot zijn recht. Op 10 december speelt Ivar in de Tivoli Utrecht... Tickets kosten 22,35 Deuren open om 7 uur en de aanvang is om 8 uur. En als je in de buurt bent van Tilburg kun je ook nog naar de Hall of Fame. Daar zijn nog laatste tickets verkrijgbaar voor IWAR en daar kosten ze 21,80 euro. Daar gaan de deuren open om half 8 en de aanvang is om half 9. Op 12 december vindt de Eindhoven Metal Meeting warm-up evening plaats. Hier kun je alvast warm draaien voor twee volle dagen metal in FNA in Eindhoven. De line-up bestaat uit headliner Saturnalia Tempel... Een Deadhead, de Omega Swarm en Movlon. De tickets kosten 22,50 euro voor die avond. De Deuren openen om 7 uur en de aanvang is om half acht. De actuele tijdschema vind je op www.fnr.nl. En sinds hun explosieve start in 2016 heeft Tusky geen moment stilgestaan. Met een rauw onversneden punkrock-energie hebben ze podia verwoest en harten veroverd. En nu zijn ze terug met een najaarstour die een ware ode is aan de punkcultuur. Ze doen de neushoorn in Leeuwarden aan op 12 december. Daar zijn de tickets nog verkrijgbaar voor 17 euro. De deuren openen die avond om 8 uur en de aanvang is om kwart voor negen. Wil je ze zien in de Bibelot in, Utrecht, of in Dordrecht? Dan kan het ook op 13 december. Daar zijn de tickets ook 17 euro. En de deuren openen daar om half negen. De aanvang is om negen uur. En dan is het natuurlijk op 13 en 14 december zover, dus. De, het hardste metalfestival van Eindhoven komt dan weer terug met een nieuwe editie. Traditiegetrouw worden bezoekers van de Eindhoven Metal Meeting getrakteerd op een ijzersterke line-up verspreid over twee podia. Eindhoven Metal Meeting vindt dus plaats in de Evenaar. en gaat plaatsvinden met Dark Funeral Carpathian Forest Asphyx en Al Nathrak. Catatonia, The Covenant en nog vele andere. De zaal opent om drie uur s middags. De aanvang is om half vier. Een zaterdag-ticket kost 85 euro. En wil je een twee-dagen-combi-ticket kopen, dan kost dat je 135 euro. Check de line-up en het tijdschema op www.effenaar.nl. En op 14 december komt IQ, traditiegetrouw weer naar Nederland, voor hun exclusieve. Christmas Bash. De Britse progressieve rockband IQ werd in 1981 opgericht door gitarist Mike Holmes. Inmiddels heeft de band ook veel trouwe aanhangers, ook in Nederland. En rond de kerstdagen organiseert IQ twee exclusieve shows, één in Engeland en één in Nederland. En vooral in de beginjaren werd IQ erg beïnvloed door Genesis. Ook een theatrale performance en de buitenissige kostuums die tijdens optredens worden gebruikt roepen herinneringen op aan Peter Gabriel. Muzikaal heeft de band door de jaren heen echter een gevarieerd en eigen geluid weten te ontwikkelen. Stevige, maar ook melodieuze rock, aangevuld met de diepzinnige en vaak cryptische teksten. Deze Christmas Bash is elk jaar een groot succes met fans van over de hele wereld, een unieke sfeer en bijzondere nummers. En dat vindt zich allemaal plaats in de boerderij in Zoetermeer. De tickets kosten je daar 36 euro. De deuren openen acht, uh, half acht en de aanvang is om half negen. En op 15 december is het time to raise the flag of creator... de Duitse Trash Pioniers, al sinds 1985 tracteert de creator ons op het bekende recept van snelheid, agressie... en aanstekelijke refreinen. Frontman van het eerste uur, Mil Petrosa weet het publiek altijd in beweging te krijgen. Trashen, motion, headbangen, het mag allemaal. Zit je schrap voor een monsterset met en tracks op dit affiche... wordt dat zeker een gekke huis... Als onderdeel van de Big Four belooft de show van deze mannen onvergetelijk te worden. De combinatie van speed en trash metal zorgt ervoor dat je niet stil kan blijven staan. En voor je het weet zit je gevangen in de mosh. En ook de Bay Area Trashers Titan Testament is natuurlijk ook van de partij. Zet je koers maar alvast op into the pit. Want bij de eerste riff van Testament weet iedereen waar die naartoe moet. Dit trash festijn vindt plaats op 15 december in de main stage in Den Bosch. Tickets kosten je daar 64,50 euro... inclusief servicekosten. De deuren openen om half zes... en de starttijd is half zeven. En dat was er meer voor deze week wat betreft de Concertagenda. Zoals eerder gezegd is er volgende week in verband met een bandinterview Geen Concertagenda, maar die week erop weer wel. Gaan we door naar het laatste nummer van deze oktober, of november special... van Play It Loud, The Fury, komend van een band... die het afgelopen jaar druk bezig is geweest met nieuwe muziek te schrijven... en de lange radiostilte heeft geresulteerd in een nieuwe single... David's track van hun aankomende EP... waarmee ze niet alleen... Uh, de einde van de wereld mee aankondigen... maar ook het uh, einde van het jaar. De metalcore band Reality Spill zal op 28 december... hun EP uh, The End of the World... met daarop zeven nieuwe nummers gaan uitbrengen... waarin de band de, zichzelf opnieuw uitvindt... en uitdaagt om deze release te vieren... zal de band op de dag van de release een headlineshow geven... in het Burgerweesthuis de Deventer en een hele ep gaan spelen... Iedereen bedankt weer voor het luisteren vanavond en hopelijk tot volgende week... ...waar de Friese Black Metal Storm druffig bij de 1e uitzending van Play It Loud Live voorbij zal. Komt razen. Twee van de drie heren van deze uit Dokkum en ontstreken komende Black Metal Band komen deze avond langs... ...en zal ik ze alles vragen over het ontstaan van de band, hun invloeden, inspiratie... ...en natuurlijk hun verschenen singles die je uiteraard ook allemaal gaat horen. Voor nu ga ik eruit dus met Reality Spill, de nieuwste Single en mijn laatste woorden... ...Horns op en Stay Metal Muzzle.